Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Woeste reacties op het massa-ontslag bij een groot Brits ferrybedrijf. Het bedrijf P&O Ferries heeft geldproblemen en wilde 800 werknemers vervangen door goedkope uitzendkrachten. De werknemers moesten hun ontslag horen via een videoboodschap. Daarom ben ik dat dit is terminated met immediate effect ze moesten meteen van boord, want buiten stonden de uitzendkrachten al klaar om hun baan over te nemen. Premier Johnson noemt het ongelooflijk dat zoiets gebeurt. En ook de vakbonden zijn woest. We're fight this all the this, you know, we you know, right het ontslagenpersoneel Het ontslagen personeel weigert van de boten te gaan, alle veerdiensten liggen stil. Als Oekraïners hier aan het werk willen, dan hebben ze daar binnenkort geen speciale vergunning meer voor nodig. Het kabinet wil het daarmee makkelijker maken voor de gevluchte mensen om hier aan de slag te gaan. Werkgevers moeten wel melden dat ze Oekraïners in dienst nemen. En ook werkt het kabinet aan meer opvangplekken en extra tijdelijke onderwijsplekken. De verwachting was dat er 50.000 Oekraïnse vluchtelingen deze kant op zouden komen, maar dat zullen er meer zijn. En naast de vele mensen die Oekraïne willen verlaten... zijn er ook mensen bezig met een vertrek die kant op. Zoals oud-militair Mike uit Delft. Hij wil nog deze week met vijf maten naar het front. En aan Omroep West vertelt hij wat hij meeneemt. Beenholster, magazijnhouwer, ja, oorbescherming, handwapen, een decompressiepen, handschoenen... Noodtekens, het zijn echt uh, de nooddingen die je nodig hebt. In Oekraïne wil Mike trainingen geven, maar ook naar de frontlinie. Contacten heeft hij al. Eigenlijk gewoon mijn grote mond opengetrokken. In contact gekomen met een uh, kolonel daar. Gevraagd wat ze nodig hadden, wat ze willen. Uh, noem maar op. Nou, vanuit is verder gegaan. Ja, en dat de Russen geen lievertjes zijn op het slagveld, dat houdt Mike en zijn vrienden niet tegen. Nee, maar ja. maar ook doen. <lacht> dus dat scheelt.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. We are saints. The down owner. The great ideas. Money for you. you. We do as you say. Never complain. Work hard. Dreams, no is disguise. We have to do as you please. It's in our chins to get on our knees until the night. Then we go lose, party till daylight. I'm tied from your nose until the night. Then we go lose, party till daylight. I'm tied from your nose our saints, down on earth, to great ideas, we give birth, and make money for you, we do as you say. Until you, when the nightmare begins Until the night, then we could lose Party till daylight, untied from your news Until the night, then we could lose Party till daylight, untied from your news De week is die uitgebracht, deze nieuwe single van Darker... met Until the Night. Welkom bij dit tweede uur van deze Alternative FM. We gaan zo dadelijk luisteren naar Marcel, of beter gezegd Mountaineer... want dat is waaronder hij het uitbrengt. Nummers van Lewis and Clark, dat, dat zo dadelijk... Maar eerst nog één nummer... en dan uh, gaan we echt uh, luisteren naar hem. Uh, de Stone Souls... Uh, die zijn afgelopen week... Uh, zijn ze uh, uitgeroepen bij... Omroep Gelderland als podiumplaat. Uh, morgen komt volgens mij echt... de single uit, maar we mogen hem al draaien... van uh, uh, de maatschappij. Want die hebben dat uh, opgestuurd. En er staat ook een heel verhaal op uh, de website... Uh, over deze Stone Souls. Waar komen ze vandaan? Ze komen uit Zevenaar. Dat uh, ligt uh, ergens onder... Uh, Arnhem. En... Ja, wat uh, uh, behelst het? Het is een beetje Americana... met een, ja, een beetje een rocklaag. Uh, nou, afijn, luister zelf maar. En dit is hun nieuwe single, het nummer dat heet... Evermore. We sin, we fake it all until we break. Illusions justify the things we take. When we are done, we walk away from our mistakes.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 Met Evermore. En dat bracht de tijd op, uh, wat is er, zeg ik, tien over acht. Uh, het is uh, zover. We gaan eens eventjes uh, naar de andere kant toe. En daar speelt uh, uh, ja, Mountaineer. Ik, pff, ik zit me steeds uh, er doorheen. Mountaineer gaat uh, spelen. Uh, het eerste nummer wat we gaan horen is ook meteen die eerste single die we uh, ja, van, van, dat, van dat album Louis en Clark en dat nummer dat heet Man-Made War. Always in command, with little sense of reason. Fail to understand, and always looking on TV. Yeah Dat was Man Made War. Dan uh, gaan wij uh, ons opmaken voor dat uh, nummer wat nog niet uh, op Spotify staat. En dat dat volgens mij, je zei het, bonus track hè? Ja, dat staat uh, wel op de cd, niet op de lp. Ja. En uh, over een paar weken vlak voor Records Day dan komt hij ook op Spotify. Ja, en dat uh, nummer dat heet Vessel. Vessel. Zit er nog iets uh, speciaals aan, dat uh, nummer? Ja, eigenlijk wel. Het is een um, liedje wat ik eigenlijk al jaren heel graag in mijn eentje speel. Hmm. Um, ja, het is, het is, ik zag toen ik het maakte een bootje op de Atlantische Oceaan. En aan de andere kant op de Stille Oceaan. En de ene boot die laat een anker zakken, de ander die trekt hem op. Het ene leven is klaar, het andere leven begint. Ja. En zo uh, ja, een beetje de vergankelijkheid. Ah, nou, klinkt zwaar, en... maar het is ja. Ja, het is een beetje haast uh, melancholisch, metaforisch uh, bedoeld ja. als het ware. Ja. Hier is Vessel. What more do we really need? Oh my thoughts can wait on. Het eerste gedeelte. Straks uh, komt er nog een tweede gedeelte na negen uur. Maar zover is het nog niet. We gaan uh, eerst nog even een stuk muziek uh, draaien. Nederlandstalig is uh, tegenwoordig uh, van uh, Levi. Uh, want ooit, uh, ik heb hier een EP uh, liggen, uh, was het allemaal Engelstalig, maar Nederlandsstalig uh is het uh, nu. Uh, een van de laatste singles die ze heeft uitgebracht is dit mooie nummer Onbezonnen. Je kijkt me aan en je zegt niet te zien wat je wil Je wil me zien buiten spelen In de regen zonder jas aan en om mijn gevoel Even niet te hoeven delen the show Dat was Josephine Odile met haar met laatste single Secrets. Daarvoor hoorde je Levi met Onbezonnen. Uh, nou, hij zit hier toch tegenover me. Dus, dus ik denk van ja, we kunnen nog wel even doorgaan. Uh, een beetje gaan praten over. Nee, we gaan het even over, over jou hebben natuurlijk. Hè? Want muziek uh, spelen, dat doen we straks in twee uur. Dus uh, nu, nu nog even niet. Maar um, uh, Mountaineer, dat is echt jouw ding. Toch? Ja, niet? ja, ik heb twee bands, maar Mountaineer is nu wel uh, even de, de licht flink bovenop. Ja. Ja, en, uh, uh, want da, da, dat andere, uh, ik ga toch wel toch even erbij bakken. Want, het, uh, want ik heb het uh, wel uh, bij me natuurlijk. Uh, dat is Maggie Brown, toch? Ja, ja zie je, kijk. Um, wat, wat, wat is dat dan? Want, uh, want uh, kijk, als ik uh, naar Mountaineer uh, luister... dan is dat totaal anders dan uh, Maggie Brown. Want Maggie Brown is uh, denk ik meer indie. Ja, ja? meer elektrisch, indie en accu. Uh, Mountaineer is akoestisch. En mm -hmm. wat meer folk Americana. Ja. Um, hoe ben jij met... Uh, laten we even weer gewoon naar, naar die andere band uh, gaan. Want dat is uh, ook nog wel... Ja, dat, uh, dat doen we zo. Uh, we gaan dan zo weer over jou uh, praten. Maar uh, ligt het helemaal stil dat Maggie Brown? Of, ja, dat uh... ligt nu even stil. En ja. Uh, nou ja, als dit allemaal... Uh, uh, als de nieuwe EP straks uitkomt. En we hebben Record Store Day gehad. Mm -hmm. en, uh, en het eind van het jaar misschien nog een paar mooie optredens. Ja, dan zal er weer zo'n moment van rust komen. En dan gaan we waarschijnlijk wel weer met Mickey Brown ja. wat dingetjes doen. Ja, um, Zijn dat ook twee kanten? Um, ja, het zijn wel een beetje twee kanten voor mij. Ja, ja. De ene ja. kant is een beetje dat ingetogene. En dat Mickey Brown is wel meer de wat elektrische... het, het, het wilde Zit, jongensachtige elektrische. Ja. En dit is wat meer... Dat, Zit dat dan toch kant. bij je in verstopt, het, het verhaal Mickey Brown? Ja, dat... Ja. Uh, ja, dat, dat, ja, ik geloof wel. Ja, iedereen heeft natuurlijk wel een aantal kanten. Ja. en um, kijk, Ik geef mij een elektrische gitaar en er komt een elektrisch liedje. En dat wordt dan een Maggie Brown liedje. En als ik de akoestische pak, dan hm. zeggen we snel... Oh, dat is een Mountaineer liedje. Ja ja, ja, ja, ja. En de afgelopen jaren had ik heel veel Mountaineer liedjes klaar liggen. En alles wat ik maakte, dat was toch op die akoestische... Dus ja, Maggie Brown heeft nu even het uh, ja, beetje onhold. Ja, uh, maar dat, doet, dat doe je niet alleen, neem ik aan. Hè? Met, uh, dat, nee. dat zijn er meerdere. Snappen ze het ook? Dat, uh... Ja, zeker. En een ja? aantal die spelen dus ook met Mountaineer mee. Ja. En uh, een aantal niet. En, ja, natuurlijk uh, ja, is dat vervelend. Dat is jammer. En dat, dat, dat voor hun ook. Maar goed, zij hebben kinderen gekregen. Mm -hmm. en uh, Zij zijn verhuisd. En hartstikke druk. En corona was er. Mm -hmm. Dus ja, er was geen betere tijd om nu met mountaineer aan de slag te gaan. Ja, ja, want dat is natuurlijk dan weer het, het, het voordeel uh, ja. daaraan. Um, want ja, nou goed, we hebben dat net uh, gezegd uh, met uh, Maggie, uh, Maggie Brown. Uh, maar ja, mountaineer, dat is dat, uh, dat, past dat dan meer bij? Uh, uh, of ja, is dat een gewetensvraag? Het is, is een gewetensvraag, maar... Ja. Nee, dat past wel ietsje meer bij me. Ja. Ook omdat ik met Mountaineer... gewoon nu zoveel liedjes heb gemaakt... waarvan ja. ik denk, ja, dat, dat, daar ben ik zo trots op... en zo blij mee. Ja dat ik denk, oh ja, dit is toch weer een stapje verder, zeg ja. maar. Kijk, en de tweede Maggie Brown plaat... die ja. vond ik weer beter dan de eerste Mountaineer plaat. Dus ja. toen dacht ik, oh ja, dit is... Ja, ja, ja. Maar ja, zo gaat dat. Ja. Uh, ben je dan toch wel op zoek naar een bepaalde vorm van uitdagingen in dat, uh, in dat verhaal? Ja, zeker, ja? zeker. Ik uh, ben best wel een, een honkvast iemand. En mm -hmm. het is bij mij behoorlijk zwart-wit. Dit vind ik tof en dat niet. Maar in die muziek probeer ik toch ook een beetje wat grenzen op te zoeken. Omdat ik het gewoon vind dat ik daar ja, beter van word. Oké. Okay, okay. um, toch even weer terug naar het uh, verhaal Maggie Brown. Uh, want dat is nog even de andere kant. Ik heb uh, nog even een uh, nummer erbij uh, bijgepakt. Dat is nummer Take Flight. Ja. Uh, let op. Het is dus Iets anders als wat we hier uh, uh, doen. Uh, maar goed, uh, het is toch wel even. Uh, ook wel even de muzikale zijsprong die uh, Mountaineer, of Marcel had beter gezegd, bewandelt. Uh, het nummer dus: Take Flight van Maggie Brown. is zo uh, iets uh, bijzonders. Uh, dan is er bijvoorbeeld op uh, Facebook het uh, rubriekje van Conjo Vergeer. En Conjo Vergeer is uh, de man van Indie XL. En die komt met The Daily Dutchy En daar zat dit vandaag in. Uh, Joy Killed The Duke. Uh, met het nummer Alone Time. En uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, Maggie Brown. En dat is uh, natuurlijk uh, van de gast van vanavond. Namelijk Marcel Hulst, hij uh, is uh, degene achter Mountaineer. Maar uh, ook uh, Take Flight, dat, uh, dat nummer dat uh, dateert alweer uit 2018. Zo snel gaat de tijd inmiddels alweer. Maar goed, het is uh, in ieder geval uh, wel even om even te duiden... dat er dus twee kanten aan iemand uh, zit. Want uh, ja, uh, we kennen nu uh, op dit moment een beetje... De Wat meer uh, ingetogen stijl. Ja, is het folk? Ik kan het eigenlijk wel aan je vragen. Uh, is het folk, country? Wat is het eigenlijk? Uh... Ja, een beetje folk, indie, Americana. Dat wel. Dat, uh, ja. Ja. Heb, je, heb je ook iets met uh, die stijl van muziek uh, maken? Dat Americana-achtige. Uh... Nou, ik luister het gek genoeg niet zo heel veel. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik maak het graag. Ja, ja, dus de, de echte oude 70 artiesten, die. Uh, de, de, dat, dat, dat, nee, dat luister ik net even wat minder. Mm -hmm. Toch wel meer dan wat van de nieuwere dingen. Mm -hmm. Maar uh, het zelf maken en, en, en een beetje die, die, die middle of the road, Amerikaanse, dat Amerikaanse, dat, dat, dat, ja, dat vind ik. Geweldig. Ja, heeft dat dan toch ook met jouw eigen achtergrond een beetje te maken? Want uh, ja, ik bedoel, uh, het, uh, het accent verraadt iets natuurlijk. Hè? Ja, nee, uh, want, je, want, je, want je woont nu wel in weliswaar in Amsterdam, maar dat, dat ben je niet van Oostel. Nee, ik, ik ben opgegroeid in Drenthe. En, ja. uh, dat is een prachtige provincie. Ja. En uh, daar, uh, ja, gewoon in een dorpje. En, en, en dat Amsterdam, dat kwam pas toen ik dertig was eigenlijk. Ja. En uh, ik moet wel zeggen, toen ik acht was of zo, toen had ik een buurjongen en die paste dan altijd op ons op. En die nam dan platen mee uit Amerika. Ah, dus zo. En, en dat zinnetje zit dan in Hands of Deck. Yeah. En, en ja, dat, uh, toen begon voor mij wel een beetje die hele magie voor hmm. dat Amerika. Hmm. En als hij dan iedere zaterdagavond weer op ons kwam passen, dan keek ik zo uit naar wat hij nu weer mee had genomen. Ja, ja, ja. En dat, dat was voor mij een stukje, in mijn herinnering was dat toch wel een beetje magie. Ik ja, nam mijn ja. platen mee uit Amerika, tenminste de Amerikaanse bands. Huh? Ja, daar begon het toch wel een beetje mee. Ja, en, en daar begon het dus ook te leven. Ja, dat absoluut. Ja. Uh, en ben je ook van dat moment af een beetje uh, gaan nadenken van kan ik het ook zelf uh, gaan ja, doen? Ja, zeker. Huh? Dat, toen huh? wilde ik gitaar leren spelen. En nou ja, toen was ik dertien en toen kreeg ik zo'n gitaar. En dat lukt het allemaal niet. En dan gooi je me in de hoek. En dan denk je, Tori dat, dat, dat, dat, dat is toch moeilijker dan ik dacht. Ja. Maar na een half jaar of een jaar, toen, ja, toch opgepakt. Ik denk, ik, ik moet nu doorpakken. Ja. Want daar zit een heel leven aan, aan plezier in. Ja. En als ik hem nu laat liggen, dan komt het niet goed met mij. En ja. dat had ik wel goed gezien. Heel goed gezien, denk ja, ik, ja. ja, ja. Um, nou ja, goed. We gaan uh, zo dadelijk natuurlijk nog, uh, nog uh, verder uh, tussendoor uh, alles heen uh, praten. Ja, je zit toch uh, aan deze tafel. Dus dan kunnen we het Zeker. natuurlijk uh, kunnen we dat, uh, gewoon doen. Um, ook een van de bands uh, die ik uh, dankzij een uh, radio collega in het land uh, aangekomen ben... is uh, Portland Rider. En dat is uh, dit nummer. The Road Is Calling. En dat is de meest recente single die... Deze manier, en ik geloof dat het Ricustus is die daarachter zit, heeft uitgebracht. Hey, ik We kennen ze nog van de single Herkenbos. Dat ging dus eigenlijk meer over een, een, een stukje verleden van deze band. Want een deel van die band komt uit de buurt van Herkenbos. Maar een ander deel van de, de band, en dat is de hoofdmoot... die komen gewoon uit deze provincie, Noord-Holland. De Kletters, met een nieuwe single, Pristine Blue... die is ook afgelopen weken uitgebracht. En daarvoor hoorde je Portland Rider en The Road Is Calling... Een van de, de dingen die ik bijna over het hoofd had gezien. En gelukkig is er dan op een gegeven moment... joh, je zal toch ook deze nog een keer moeten draaien. Nou, daar zijn we dus nu ook flink mee bezig om dat een beetje weer in te halen. Hier is Eva Lima met haar laatste single Bulletproof. I have to be pretty. I have to be rich.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 ...komt er uh, volgens mij zelfs morgen... Uh, ...komt er uh, nieuw materiaal van Ivy Fox uit. Uh, dat is een band uit Den Haag. Uh, hoofdzakelijk uit dames. Ik geloof zelfs uh, dat er één manspersoon in, uh, in deze band uh, zit. Uh, volgens mij is dat zelfs uh, de drummer. Dat is uh, de enige man in uh, de band. En uh, de rest uh, zijn uh, dames uh, die nogal springerige uh, alternative rock uh, maken. Uh, misschien een beetje schuur tegen de grunge aan... Um, daarvoor hoorde je um, volgens mij Eva Lima met uh, Bulletproof. Uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van 9 uur. En uh, dan uh, gaan we nog een uh, uur uh, iets leuks doen met uh, uh, Mountaineer. Want die uh, gaat nog uh, een aantal nummers uh, laten horen. En dat zal ongetwijfeld ook nog iets zijn van het uh, laatste album wat hij uitgebracht uh, heeft. Lewis and Clark. En dan toch ook uh, een beetje de nummers uh, die ook uh, erg uh, prettig uh, liggen als het uh, gaat om het akoestische. Uh, maar we sluiten dit uh, uur af met uh, Sammy stereo Want uh, nog niet zo lang geleden hebben we gesproken met uh, Paul Glandorf van uh, deze band. Die toch uh, hier Noord-Hollandse roots heeft. Want het merendeel komt uit Nieuw-Verneb, heb ik me laten vertellen. Fireflies heet het laatste werkje van Semi